van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het gebouw in Den Haag waar nu nog de Amerikaanse ambassade in zit, komt op de monumentenlijst. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het bewaard moet blijven na consultatie van bewoners en organisaties. Ruim 400 bewoners reageerden. Iets meer dan de helft was tegen sloop. Alle organisaties die om een mening waren gevraagd vonden ook dat het gebouw uit de jaren 50 bewaard moet blijven. Wethouder Norder is blij met het resultaat en zegt dat het ambassadegebouw deel is van het cultuurhistorisch erfgoed van de stad. De politie in Amsterdam heeft een man vrijgelaten die zich had gemeld vanwege de moord op een bejaard paar in 1997. De man meldde zich zondag bij de politie nadat Peter Erde Vries in zijn tv-programma aandacht had besteed aan de 12 jaar oude moord. Uit onderzoek blijkt dat het DNA van de man die zich meldde bij de politie niet overeenkomt met de gevonden sporen. Hij is dan ook geen verdachte meer. De overzichtskaart van bedrijven waar Q-Koorts heerst is openbaar. Hij stond gisteren per ongeluk korte tijd op de site van de Voedsel- en Warenautoriteit en is nu ook te zien op de site nos.nl. Het ministerie van Landbouw wilde de kaart pas in de loop van de week vrijgeven als ook duidelijk is welke maatregelen tegen de ziekte worden genomen. Op de kaart staan cirkels met een straal van 2,5 kilometer rond bedrijven waar Q-Koorts heerst, vooral in Noord-Brabant. Alleen West-Nederland is nog gevrijwaard van besmettingen. Na 54 jaar komt er een eind aan de Amerikaanse tv-serie As the World Turns. De Amerikaanse zender CBS heeft het contract niet verlengd. De laatste aflevering wordt in september volgend jaar uitgezonden. As the World Turns is de langstlopende Amerikaanse soapserie. Sommige acteurs spelen al 49 jaar in de soap. CBS heeft geen verklaring gegeven voor het schrappen van de serie, die in Nederland door RTL 4 wordt uitgezonden.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 Of zelfs nog verder kan je gaan. Ik kan ook in een ziekenhuis werken. Maar mijn ambitie is meer gewoon uh, eigen praktijk. En daarbij het liefst zul ik ook uh, kinderen als doelgroep hebben. Oh, ja. En bijvoorbeeld op scholen voorlichting geven. Bedrijven. Ik heb een heel leuk ondernemersplannen. Er staat van alles en nog wat in. Sportscholencombinaties. Ja, en het mooie van een diëtist is dat je gewoon je consulten uh, vergoed krijgt als cliënt. Ja, inderdaad. En daar kan je natuurlijk heel veel mee uh, doen.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 Ja, en hetzelfde is bijvoorbeeld een Evergreen of een ja. Liga, ja, eigenlijk is één Liga, dus, één, dus niet één ja. pakje, maar één Eén stuk, ja. is voldoende voor een tussendoortje. Maar ja, wat doe je? Je geeft een kind een pakje mee. Ja, je ze alle twee ook, natuurlijk. Ja, precies, ja. ja. Nou dan heeft Liga wel van die leuke doosjes daarvoor bedacht, maar je moet oh, je dan ja. weer kopen. Ja, zo heb je overal weer andere oplossingen, maar die kan je weer adviseren. Z F -M. Was Sonja Bakker nogal hot, maar dat is een beetje uit, geloof ik. Of... Ja, Sonja Bakker heeft zoveel <laughs> verdiend dat ze klaar is. Nee hoor, ja. uh, ze is uh, overspannen, ja. geloof ik. Oh. Maar goed, dat kan je, ik kan me voorstellen dat ze het zo druk hebben in een korte tijd. Ja, Sonja Bakker was erg hot. En uh, het mooie van Sonja Bakker is dat mensen niet hoeven na te denken wat ze hoeven te eten en te maken, want dat staat allemaal kanten klaar. Alleen het nadeel is dat er uh, erg weinig calorieën gegeten worden. Dus het ja, is moeilijk om dat vol te houden en om je verbranding toch omhoog te houden.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 Degene die bij mij is. Oké, okay, nou dat gaan we eens even adviseren. Welk telefoonnummer kunnen we daarvoor draaien? Doe maar 06 222 49100. En e-mailen naar de diëtistapersaatjeplande.nl. E-mail vind ik zelf uh, eigenlijk makkelijker, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog geen e-mail hebben, dus die mogen gerust uh, bellen. Geen punt. Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, die mensen kunnen vanaf januari weer uh, aan de lijn. Oké. Okay.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 all I need is you in the special time, and I'm glad to say that you are mine, cause I can take it. This ain't nothing but a winter jam, good times with family and friends, whoa, whoa. this ain't nothing We gonna celebrate as much as we can We're gonna celebrate as much as we can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 The tears from TV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 ...is om toch te kijken in de sfeer van uh, natuurgeneeskunde. Om oh, daar iemand ja. bij te betrekken. Of uh, uh, iets met biologische voeding. Uh, bijvoorbeeld als uitgiftepunten uh, fungeren. Hm. Er zijn allerlei ideeën. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Ja, nou ja, maar je hebt maar, uh, ja, ja, dus dat, uh, ja, nou. dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik uh, wil. Nou, het klinkt heel veelbelovend. belovend. Hè? De groei van de praktijk, dat is altijd goed om te zien. Uh, en steeds ook naar samenwerking met de andere...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 Darkness well So blind Dit is CFM Politiek, goedenavond. Uh, we hebben weer een live uitzending van de vergadering van de gemeenteraad van Zandvoort. Het is dinsdag 8 december. Dit programma wordt uh, begeleid door Joop van Nes en Don de Grebber. Techniek en muziek Pascal van der Beek. En ik zal Pascal af en toe ook eens naar zijn mening vragen als Zandvoortsburger. burger. <laughs> ja net als de vorige keer. Ja. Ja, de vorige keer. Uh, wat gaan we vanavond doen? We gaan uh, beginnen met een aantal ja behalve nu natuurlijk de vaste dingen loting vaststellen agenda enzovoort. Maar dan gaan we naar de hamerstukken uh, die zoals de naam al zegt uh, er doorheen gehamerd zullen worden. Dat gaat over de nood- en jeugdbeleid uh, die iedereen, waar iedereen zich in kan vinden. Uh, verandering in de bouwverordening is wettelijk, dus kunnen we weinig verder aan doen. Uh, verordening in zaken behandeling van bezwaarschriften is wijziging in de wetgeving, uh, zullen we ook moeten volgen. Gemeentelijke antidiscriminatievoorziening moeten we de wet volgen. Dan krijgen we de herwaardering van de WOZ-waarde, onze huizen worden dan weer getaxeerd. En om dat op tijd te kunnen doen voor 28 februari uh, is er wat extra geld nodig en uh, dat is er al doorheen gehamerd. Dan benoemen we nieuwe bestuursleden voor het openbaar schoolbestuur. En keuren we de jaarrekening van het openbaar onderwijs goed. Nou, dan hebben we de hamerstukken gehad. Dan gaan we naar agenda punt 7. Dat is een wijziging in de lezing. Lees...